Zeeel! Wacht eens even. Waar ga je naartoe? Ik. naar ja, huis, hoe dat zo. Heb je nog even de tijd? Ja, over een klein uur gaan we thuis eten. Ik kom dan even mee naar het strand. Nou, wat is dat dan? Ik wil je wat laten zien. Hoezo, is er wat aangespoeld? Nee, aangespoeld is het niet. Maar het is iets wonderbaarlijks. Wat is het dan eigenlijk? Nee, ik zeg nog niks, je moet het met je eigen ogen aanschouwen. Maar voor mij is het een wonder. Op welke hoogte ligt dat wonder? Om en nabij paal 20. Nou, dat zou net kunnen. Ja, je hebt me nieuwsgierig gemaakt. Nou, kom mee dan. Voort! Voort!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 20. Ja, wat blijft dat wonder nou? Even voorbij dat duin, dan zie je het. Tenminste, dat hoop ik. Dat hoop je? Zeg ben je al nou helemaal. Laat je mij dit hele stuk rijden voor niets. Nou, wacht nou maar af. Kijk, daar heb je Ik zie niks. Kijk dan uit je doppen man. Blijks mijn arm. Daar. alsjeblieft nou. Een schip? Zo te zien, een oud zeilschip. He, is het vanaf de gebeurd? Nee, jongen, helemaal niet. Kijk nog maar eens goed. Het lijkt wel een wrak. Een heel oud wrak. Het is een oud wrak, Sil. Ja, ja, je hebt gelijk. Maar waarom hebben we dat nooit eerder gezien? Het moet blootgewoeld zijn. Na zo'n noodweer als vannacht, wil Beep het nog wel eens scheuren. En dan kan er van alles naar boven komen.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 Maar kijk op de wereld is even eenvoudig als sterk. Vertrouwen op de schepper van hemel en eiland. Want ons leven is in zijn hand. En voor de rest, hard werken maar. Hard werken maar. Goedenavond samen. Ah, dat Doeke. Kom nu man.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 Daar kan ik je wel wat meer van vertellen. He? Jazeker. Het zal ongeveer wel een jaar of vijftig geleden zijn, maar ik weet dit nog precies. Een Duitse topzeilschoener was het. Over de banken heen werd hij met gebroken roer op het strand gekwakt. De masten braken als riekjes. Geen mens van de vermanning kwam er levend af. En geen lijk hebben we later gevonden. De kaptein. kapitein kaptein moet...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 Nou, van mijn inkomen is geen sprake, Ayen. Die schuit is nou één klont zand. Trouwens, morgen kijken Ik heb al een ander werkje voor je. Wat dan? Zand wegscheppen. Achtertuin moet nodig opgeknapt worden. Anders groeit er geen kroppjesla meer. Dat, dat verdijde stuifzand komt steeds dichterbij. Dan kom je nooit vanaf. Je komt er van af. Het komt er vanaf als je het wegschept. Als maar wegschept. Jij moet verhuizen.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 Ja, daar heb je gelijk aan stil. Eentje daarvan, die heb ik al zo'n beetje voor mij gereserveerd. Zo, so, mag ik raaien wie? Ja. Jij mag rijden. Eh, uh, Japke. En, uh, welke Japke? Japke van jullie buren, van heel en Japke Roos. Jij, eh, uh, jij mag niet meer rijden. En wil jij dan toch naar zee? Dat hoor je mij niet zeggen. Het leven is hier ook goed.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 Tussen paal 29 en 28. Geen mens weet nog van de stranding af. Zal ik het horst even halen? Ja, ik kleem even aan. Ja. Daar is mijn zwarte kap. Oh hier. En en mijn en, en, en, jak. Jak? Arjen moet mee met de reddingboot. Paten, dat is minstens 10 gulden. Maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. Maar blijft echt je nou met dat paard. Echt. Ja. Alsjeblieft, Wim. Zo. 1, 2, up. En Eertje, jij blijft thuis. Volk het roos hoort het straks al van anderen. Kom, Kom nog even hier met die schot. Ja, goed. Waar nog wat zand weg. Zo. Zo, ja. ja. Kan jij er nou ook bij? Ja, ja, ja. Nou, met z'n tweeën trekken. Ja. ja. Nog eens. Ja. Ja. Ja. Zo, zo. Dat hout is helemaal boze. Zo, nu, nou kunnen we met dat grote stuk. Hey, okay. ja. gaat dit? Ja. ja. Nee. De twee. Ah, Nou eens, Er zit aan de binnenkant een mes in het hout. Zeg, ja, het draait, Kan je het loskrijgen? Oh, dat is makkelijk genoeg. Zo. Zo, zeg, dat zo mooi mes. Ja, even schoonmaken. Ja. En dan kijk nou eens, Sil. Kijk nou eens. Er staan letters ingebrand. Ja, precies. Welke letters? D.M. D.M.? Wat zou dat betekenen? Wat zou dat betekenen, hè? D.M.? Doek natuurlijk. Doek Ja, dat is het mes van Doek wat hij me gisteravond vertelde. Oh, ja. Vijftig jaar geleden is hij hier in dit wrak geweest. En toen heeft hij zijn zakmes verspeeld, vertelde hij. Vijftig jaar geleden? jong. ik was net zo oud als jij nou, zei Wat een marakel, hè? Wat een marakel. Oh, ja. Daar nou aan zitten. Die daar komt aan zitten, dat is mijn moeder. Dat is min. Jongens, dit is nou